8 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Oekraïne heerst nog steeds onduidelijkheid... over de verblijfplaats van de afgezette president Janukovic. Sinds vrijdagavond wordt gezegd dat hij zich heeft verschanst... in de oostelijke stad Garkov. Maar volgens de grensbewaking van Oekraïne... zit hij in Donetsk en wil hij het land uit. In een tv-interview dat in Garkov zou zijn opgenomen... zei Janukovic gisteren dat hij niet opstapt. Hij sprak van een staatsgreep. Ook zei hij dat zijn auto was beschoten... Maar waar en wanneer dat is gebeurd, zei hij niet. Yanukovych heeft zijn machtsbasis in het oosten van Oekraïne. Na de vrijlating van oppositieleider Timoshenko... is de dag in Kiev rustig begonnen. Leden van de oppositie patrouilleren bij het Onafhankelijkheidsplein... in de Oekraïnse hoofdstad. Gisteravond sprak oud-premier Timoshenko... meer dan 100.000 betogers toe op het plein. In een emotionele toespraak riep ze op om het protest vol te houden... ook al is president Yanukovych door het parlement afgezet... Timoshenko kwam gisteren vrij. Ze zat sinds 2011 een gevangenisstraf van zeven jaar uit voor machtsmisbruik en corruptie. De Afghaanse taliban hebben gesprekken met de VS over een gevangenenruil opgeschort. In een verklaring staat dat praten nu even geen zin heeft vanwege de politiek ingewikkelde situatie in het land. Wat de taliban daarmee bedoelen is niet duidelijk. Amerikaanse functionarissen knoopten onlangs gesprekken aan... met de Taliban over de uitwisseling van gevangenen. De VS lijkt bereid vijf Taliban-verdachten te ruilen... voor een Amerikaanse militair die sinds 2009 wordt vermist. President Maduro van Venezuela heeft verschillende maatschappelijke... groeperingen in zijn land uitgenodigd... voor wat hij een vredesconferentie noemt. Hij hoopt op die manier het geweld in het land te stoppen. Bij protesten tegen de regering zijn de afgelopen dagen... tien mensen om het leven gekomen...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 Eens even kijken. Spruiten. Uh, boerenkool En ook nog sla, bizar genoeg. Ik ben even naar buiten gewandeld. Naar de moestuin van Gastrijdstad Zicht hier bij het Nadermeer. Om je een beeld te geven, de moestuin is 800 vierkante meter groot. Hij is, uh, ja, het is een soort rechthoek, maar wel opgebouwd vanuit een cirkel in het midden. En als ik me niet vergis, stond ik hier vorig jaar ook. En toen nog met mijn voeten in de sneeuw, toch Maria? Dat klopt helemaal. We weten niet wat er gebeurt uh, na vorig jaar. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja, ja, Maria Vennis is uh, ja, de, de, de, de, de tuindrouw Jijvrouw. van de, deze moestuin. En we lopen even een stukje weg bij het apparaat dat hier zo verschrikkelijk staat te ronken. Ja. Om zo meteen uit te leggen wat dat precies is. Dat is goed. Dit is toch voor jou. Dit, nou ja, jij moet echt jouw groene vingers moeten zo jeuken. Ja, voor het eerst dat mijn kriebels uh, los kunnen barsten in deze ja. tijd. Normaal moet je nog een maand wachten. Maar nu uh, denk ik, nou ik ga de tuinwonen erin doen hoor. Bekijk het. Oh, je gaat echt uh, wat gaan. Ik wat ga, ga je nu echt doen? wat doen. Ik ga vandaag uh, frezen. De, de compost ligt al op de aarde zoals je ziet, de hoop is compost, En die worden er doorheen gevreesd. Ja, de tuin dan, ziet er nu een uh, beetje uit alsof er een soort uh, monstermol aan het werk is geweest. <laughs> precies, precies. Maar dat zijn de hoopjes compost. Uh, dat zijn de hoopjes compost. En, uh, en dat rottige ding wat daar op de achtergrond staat, te ronken, wat is dat? Ja, dat is mijn hulpje, dat is de frees. Want als ik het met de hand moet doen, dan heb ik echt wel een maand nodig. Ja. Dus uh, gelukkig is hij er en hij doet het voor mij nou, als ik wil in een dag. In een dag. In jij gaat zo meteen ja. daarna gaan we tuinbonen. Die plantje niet, heb ik al geleerd. Maar we gaan zo meteen wel hoe hoe je, hoe je dat doet. Oké, okay, hartstikke Oké, okay. ronken en eind weg zou ik, ik ga zeggen. lekker ronken. Goedemorgen. Nou, mocht u net inschakelen, welkom bij de tweede uur van Vroege Vogels. Uh, ik sta hier niet op de motorbeurs, maar uh, op de achtergrond hoort u de freesmachine hier van tuinvrouw Maria Fennis. Tuinvrouw van de moestuin hier. En zij uh, gaat beginnen met het vrezen van de moestuin. Uh, zometeen hoort u daar alles over, ook over wat er nu al te doen is in de tuin. En verder in deze uitzending alles over slim isoleren. Het isoleren van je eigen huis, de Venolijn en natuurlijk ook de columnist van deze week. Nou, Menno zit in het buitenland voor opnames van een nieuw VARA-televisieprogramma. Ik ben Janine Abbering en tot tien uur is dit Vroege Vogels. De vader van Mozart, Leopold Mozart was dit. En uh, hier op de achtergrond staat nog steeds die vreselijke freesmachine te ronken. Maria tuinvrouw van de Moestaan. Zullen we hem even uitdoen anders? Ja, is ik zou plan. er namelijk als luisteraar behoorlijk gestoord van ja. worden. Nou, ik word er soms ook wel gek, oh. van. ik <laughs> denk je op zondagochtend lekker de radio aan te zetten voor een rustig natuurprogramma en dan. Ah, kijk, dit willen we even, even stil. Dan horen we nu? Je hoort al zoveel voorjaarsvogels ook. Echt, hè? Geweldig, ja, zanglijsters hoor je nu. En hier horen we vooral meestal ganzen natuurlijk ook overkomen. Maar het is zo... Het voorjaar zit zo in de lucht. Precies, precies, precies. We gaan ervoor. Ik vind het de beloning na vorig jaar dat we zo lang moesten wachten. Ja. Ik denk, nou, dit jaar mogen we wat eerder van start gaan. En daar heb ik echt ook wel zin in. Ja, en als ik dan zo rondkijk, kan ik mij jouw enthousiasme heel goed voorstellen. 800 uh, vierkante meter. <laughs> nou, braakliggend is het niet. Maar toch, uh, ja, maagdelijke grond om te gaan bewerken. Maar ik zou ook een soort lichte wanhoop voelen. Want waar, waar, waar moet je beginnen? Nou, je begint met de gewassen die toch nog tegen een beetje vorst kunnen. Want zeker weten doen we het nooit. En dat kan wow. natuurlijk heel erg goed zijn. En ja. Maart en april kan best nog vorst geven. Dus je begint gewoon, nou, tuinbonen, die kunnen dus redelijk wat hebben. Daarna doe je de peulen en de doperten... Die kunnen ook nog wel een beetje mm -hmm. vorst verdragen. Ja. En pas na ijsheiligen, dus dat is uh, zeg maar uh, na half mei... dan pas ga je de gewassen erin zetten die echt gewoon niet meer tegen vorst kunnen. Maar meestal hebben we dan ook geen vorst meer. Hoewel dat, dat vorig jaar wel zo was. En dat vrezen, wat je, dan, wat je dat doet met dat, met dat apparaat... Hè, het, is een soort, uh, het ziet er een beetje uit als een, als een motormaaimachine... Die, die trekt dan strepen in de grond, Nou, Het zijn eigenlijk uit. twee soorten vorken die ronddraaien... en die woelen de bovenlaag om. Want wat je nu ziet op de aarde is dat er nog een rest van de facelia is. Dat is de groenbemester die we natuurlijk van de winter hebben gebruikt. Ja. Normaal dat is gewoon een plantje af. wat je neerzet om de grond een beetje Ja, die bindt stikstof houden. aan zijn wortels. En de wortels die bewaar je dus in de aarde, zodat ja. de stikstof nu als een soort van mest uh, gaat dienen. En dat hoef je er niet uit te trekken? Dat laat je er gewoon in die zitten? Die wortels heb je nodig, maar normaal, mm -hmm. dat kan niet tegen vorst. Dus normaal vriest de bovenkant af. Maar, ja, jammer. <laughs> ja, dit jaar was het prachtig groen. Ja. Dat zag er mooi uit. Dus we hebben het afgemaaid met de zeis. En uh, hier gaat dan de compost overheen, zeg maar. En die vrees, die vork, die woelt als het ware die bovenlaag een beetje om. Ja. Zodat alles een beetje verdeeld is dus met elkaar. Dus niet te uh, gaan lopen spitten. Precies. Nou zitten wij altijd een stukje uh, uh, verderop met onze presentatietafel. Wij zitten altijd met onze rug naar de moestuin toe. Ja. Maar ik kijk natuurlijk altijd wel vaak, uh, vaak om, want ja. achter ons komt dan de zon op. Ja. En... Uh, en Volgens mij heeft er het hele jaar sla gestaan. Dat klopt, nou dat klopt. Dat klopt. Dat is echt ongelooflijk. Er staat nu ook nog veldsla en ja. zelfs de snijsla die normaal ook al lang bevroren uh, zou moeten zijn, die, die staat er gewoon nog volop. Dus je hebt de hele, echt, gewoon echt, het hele jaar uit die tuin kunnen eten? Ja, ik eet de winterpostelijn en de veldsla die uh, eet ik zeker. Uh, die, ik moet zeggen dat de snijsla die is wel wat bitter geworden. Dus ja, uh, ja je merkt het wel. Het is nu hoor. iets minder het lekker. Heel, dus dus iets minder lekker, maar het ziet er prachtig uit. Dus, het gaat me ook allemaal hard om dat eruit te halen, eigenlijk. En ik zie daar ook in de verte viooltjes toch? Ja, violen die doen het ook. Nou ja, nog ja. eigenlijk. Want nou, die hebben dat in is het... Elk... Ja, het is heel bijzonder. Het is echt heel bijzonder. Gewoon de planten die normaal kapot vriezen, ze hebben zo weinig vorst gehad. Ze redden het gewoon. Dus ik ja. ben erg benieuwd hoe dat verder gaat. Ik weet het ook niet. Het belooft op zich veel goed, zou ik ja, denken. Ja, maar ja, ik hou mijn hart wel vast voor maart of april, hoor. Maart, hoe het staart. ja het zou best nog kunnen dat we nog een uh, klapje krijgen, maar niet meer echt vorst in de grond. Dat we opeens elkaar de vorst nog overheen, nou dat lijkt me toch nee, ook, nee, lijkt me toch ook nee, sterk. Nee, dat geloof ik niet. Dat nee. geloof ik niet. Nee. Heb je nog een heel nieuw plan of iets wat je wilt proberen of dat je denkt van nou dit jaar wordt het thema? Um, nou, we hebben dit jaar uh, aan pootgoed heb ik uh, heel gevonden en dat is heel bijzonder. Dat zijn rassen die eigenlijk heel oud zijn. Heel room. heet dat aardappel. Ja? Uh, uien, prinsessenknol. Uh, dat zijn dus rassen die eigenlijk een beetje bijna uh, ja, niet meer te krijgen zijn. Vergeet, en zijn uh, uitgestorven. Ja, uitgestorven echt. echt yeah. ja. En, uh, maar ik waar heb komt een, het vandaan? Heilroom? Ik heb het Heilroom, gehoord. ik weet u naam. Toch, weet ik ben toch kleindochter van een aardappelboer, maar ik heb dat, het nog nooit gehoord. Dat heb je nog nooit gehoord. Nee, nee. ik moet zeggen dat ik er zelf ook nog nooit van gehoord had. Maar dat het zo heet, maar ik yeah. wist wel dat die rassen bestonden. Dus uh, die heb ik besteld. Die komen begin maart en dan kunnen we het pootgoed erin gaan zetten. Eind maart doe je meestal pootgoed. En wat ik ook wil gaan doen met de tuinbonen, dat is iets actueler natuurlijk. Ja. Ik wil een deel in de volle grond gaan leggen, nu al. Mm -hmm. En ik wil ook in mijn kassie, want we hebben een kassie gekregen... Ja. waar ik heel blij mee ben. Een kassie? Ben. Ja, ik ja ik mijn kassie. Achteren, ja. Die is um, nieuw. Die is nieuw. En uh, daar wil ik proberen om ze dus voor te trekken gewoon binnen... en dan kijken wat het verschil is. Om te kijken wat, het, wat, wat, wat lekkerder werkt eigenlijk. Ja, wat lekkerder werkt, wat beter gaat. En ook met een beetje in mijn achterhoofd. Nou ja, als het dan echt nog heel erg koud mag worden... dan heb ik daar nog een reserve en Dan heb je toch iets te eten, Maria. Je staan. Dan, ja, uh, dan, ja, dan moet ik bij jou een ei komen halen. Of? Ja, of een houtje te bijten. Precies. Ja, en, en over eieren gesproken eieren moet je leggen. En dat geldt voor tuinwonen dus ook tuinbonen moet je net als eieren ook leggen. Ja, ja. ja, ja, ja. ja dus je, legt, je, je legt de tuinbonen. Eén voor één ga je die hier straks ja. in de tuin je ja. leggen. Je legt ze drie bij elkaar, zodat oh. ze een beetje stevig zijn. Uh, dat ze een beetje steun hebben aan elkaar. Want anders waaien straks heel snel om. Ze worden ja. denk ik een halve meter hoog. En dan ga je uh... zo'n rekje erbij maken. En dan, uh... Nou, bij de tuinbonen, als je de drie bij elkaar doet. Dan hebben ze dan gewoon ze genoeg steun aan elkaar en dan, uh, dan gaat dat gewoon prima. Dat is schattig. Ja, ja. Tuinbonen die steun aan elkaar hebben. Ja, ja precies. Ik, nou. ik vind het nu al fantastisch. Nou, dat hartstikke is. leuk. Nou, zet dat kreng weer aan. Ja, ik ga weer even Dan verder. wandel ik naar binnen. Okay. Nou, Maria, zet de vrees aan. Het tweede deel, Miao, uit de dolly suite Opers 56 van de Franse companist Gabriel Foret. En dan is het tijd voor de oplossing van het natuurgeluid van vorige week, en uh, dat was een imitator. Ja, en nou dan klinkt dat als de vinkslag, maar dit is dus geen vink. Het is ook geen fiets. Het is namelijk een gekraagde roodstaart. Nou, slechts twee van de 180 inzenders die, uh, hadden het goed. En de winnaar van deze week is Els Floris uit Wormer. Uh, Els, je krijgt het boek met de bijboren cd van Henke Meus... getiteld De Scheet en andere geluiden uit De Nieuwe Wildernis. Maar we gaan ook nog even het geluid uh, van. Uh, of nee, we gaan natuurlijk nog even laten horen wie dat geluid opnam. Dat geluid van de gekraagde roodstaart die een vinkje na doet. En dat is natuurlijk niemand anders dan Henk Meeuwse. En hij vertelt aan Joost Huizing over deze imitator. Ongelooflijke instinker. Want vogels hebben dat natuurlijk vaker, dat ze imiteren. Mm -hmm. Maar dit was voor mij ook een hele onverwachte. Vertel eerst eens, waar heb je hem opgenomen? Op Schiermonnikoog. Echt aan de rand van het dorp. Van zijn dus echt... mooi stil. En mooi stil. De zee vind ik af en toe een beetje een storingsbron. En dat kan je eigenlijk niet zeggen als je van natuurgeluiden houdt. Maar oké, okay, je hoort de zee op de achtergrond. Maar het is mooi stil om die gekraagde die zingen heel vroeg. Die zingen echt voor veel mensen die, die dat een beetje weten. Oh ja, roodbossen zijn vroeg en een zanglijst en dan komt de merel. Als zit daar vaak nog voor. Dus ah. dan zingt er nog bijna niks. En dan zingt de gekraagde roodstaart in zijn eentje. En dit was een hele speciale gekraagde roodstaart. Dit was, ja, dit, ik wist niet, maar ik hoorde. Ik, ik heb eerst nog zitten kijken. Maar, maar ja, het kon niet. Het was ochtends zo vroeg. Vinken zijn later. Ja. Vinken die, die. Ik weet niet wanneer die precies beginnen. Maar laten we zeggen een half uur voor onze opkomst. Misschien, misschien pas rond onze opkomst. Dus dit kon geen Vink zijn. En hij zat precies op die ene plek. Waar alleen die gekraide roodstaat zat te zingen. En verder niks. Dus dit moest die gekraide roodstaat zijn. Laat hem nog even horen. Nou is dit een grappige. Want er zijn meerdere momenten. Dat hij die vink nadoet, Maar hier heeft hij aan het eind nog twee nootjes. Dat is precies Tjiftjaf. Ja, af. Dat is het einde van dit riddeltje. Dat is het einde riddeltje. van dit riddeltje, want als je het hele riddeltje hoort... Ja, hij begint misschien een beetje gekraagde roodstaartachtig. Dan wordt het een vink en hij eindigt als af. Hij begint zelfs meteen als vink. Kijk, als je als een gekraagde rood staat, begint... dan zit er altijd aan het begin een heel hoog toontje. Die was heel kort. Ja. Je hoort een hoog toontje... dan hoor je een, soort, een aantal keren zo'n... Zo ja, het ziet eruit op het scherm als een zaagtand... van die uh, ja, zaagtonen, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar vooral dat korte toontje, dat duurt... 159 milliseconden, dat is 0,2 seconden. En zo begint een roodstaart bijna altijd. Altijd, nee. nou zo goed als altijd. Je ziet het ook in de sonogram, altijd dat hele korte toontje. Ja, het is tweet, dit, dit, dit, dit, ja. ja. Heel hoog en dan tjuk, tjuk, Kijk, tjuk, voor de tjuk, tjuk, tjuk. tjuk, Kijk, dit is één strofe. De, de eerste twee delen van de, van de rood staat. Pak ik de volgende strofe... elke keer hetzelfde. Dat is eigenlijk hartstikke saai. Pak er maar in uit. Maar daarna heb je het derde deel. In feite zou je die zang dus in, in drie delen kunnen splitsen. Dat ene toontje van 0,2 seconden. Dan die... Uh, dat zaaggeluid. Dat, dat zaaggeluid. En dan komt de vrije kuur. Kijk, ja. er zit er aan het eind. Zit er een Hoogpiepje. Dan dat heen en ja. weergaande wat wij op Zoals... het beeld zaag noemen. Ja. En dan... Dat vond ik heel mooi hoor, de vrije kuur. De vrije kuur, ja, de vrije kuur. Daar, daar neemt hij dus de vrijheid om zelf te bedenken wat hij ervan maakt. En misschien is dat wel het signaal naar het vrouwtje. En dat die andere twee signaal naar de mannetjes is van weg. Ik weet het niet, ik verzin me wat. Maar dat soort dingen gebeuren in vogelsang. Boel, ja. de vogelzang. Onderzoekers weten precies bij bepaalde vogels welk deel van de zang wat betekent. Maar nou, als we nou die vrije kuren nou langslopen, dit was de hele zang. Nou, dat is één vrije kuur. In die vrije kuur zitten regelmatig imitaties. Nog een vrije kuur. Wie? Wie? Heel iets anders. Ja, wat, wat doet hij daar nou aan? Nou? Ja, als, wat kunnen we daarvan maken? Nou ja, hij zit voor een deel ook in Afrika, dus wie weet wat hij daar allemaal uh, meemaakt en oppikt. Nou. Compleet anders elke keer, hè? En dit zijn steeds de eindjes. Dit zijn steeds de vrije kuurstroovers. Ja, de vrije kuur steeds het eind, einddeel van de stroven van de Gaarderoodstaat. Dat lijkt op. Hem. Hij heeft iets boomkleverachtigs. Hier hebben we een wat langere. Nou, dan hebben we hier een andere. Hier doet hij de vink weer naar, maar nu zonder die tjiftjaftoontjes. Dit ja. maakt het herkennen van vogelgeluiden wel een stuk moeilijker, hoor. Ja, je moet wat langer luisteren. Je moet echt wat langer staan luisteren voordat je zeker weet wat je hebt. Maar uiteindelijk zijn veel van die vogels die imiteren zijn wel een beetje bekend. En We weten dat de spreeuw dat heel goed kan... We weten dat het merel hier en daar wat inbouwt. Maar het is vaak ook de stemgeluid. Ja. De, de manier waarop Beest zingt. Die verraadt vaak ook wel. Maar ik vind dit, dit is wel. Een erg goede imitatie hoor. Soms doen ze het gewoon om ons te pesten. Want ik heb een zanglijster. En iedere keer trap ik er weer in. Dan doet hij een wielenwaal na. En dan denk ik: Oh! En ieder jaar in de zomer. De eerste keer ga ik en weer voor de bijl. trapte weer in. Ja, ja. weer in. Zullen we de gekraagde roodstaart het laatste woord geven? En dan weer een keer de vink. Uh, gekraagde roodstaart nu je het verteld hebt, nu hoor ik de branding in de achtergrond. Ja, ja. Ik hoor altijd alles. Ik hoor vooral de dingen die ik niet moet horen. Ja, we zijn nu ongeveer acht weken onderweg met het uh, natuurgeluidenspel. En uh, we houden een algemeen klasseband bij van... Uh, Winnaars, niet van vogels hoor. En er zijn drie mensen die tot nu toe, tot nu toe vijf keer het juiste antwoord uh, wisten. Nou, dat is wel een goede score, want er zaten heel moeilijke bij. En een van die drie koplopers is Annelies Marijnis. En Annelies krijgt een, een prijs. Het boek Diervriendelijk Tuinieren, de Gids voor Tuinreservaten. Nou, die is onderweg. En dan nu nog een keer de nieuwe opgave: het geluid van deze week. Hmm. Ja, nou raad wat of wie dit geluid maakt en maak deze week kans op de dubbele cd de vogel top 100. En nu weet nu uh, vaker meedoen betekent ook uh, meer prijzen winnen. Hoorde, dan moet ik even door mijn muzieklijstje bladeren. Het tweede deel, het Andante uit de symfonie in F-groot... van de Oostenrijkse componist Georg Christoph Wagenzeil. Um, wij zijn zo'n beetje halfwege, vroege vogels. Het is uh, tegen half negen, hoog tijd voor Ster en Nieuws. Het nieuws wordt gelezen door Juri Stubenitski. We kunnen niet voorspellen hoe de financiële markt zich ontwikkelt...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 Het NOS Journaal. Na de vrijlating van de Oekraïense oppositieleider Timoshenko... is de dag in Kiev rustig begonnen. Leden van de oppositie patrouilleren op het Onafhankelijkheidsplein. Het is nog steeds onduidelijk waar de afgezette president Yanukovych is. Sinds vrijdag wordt gezegd dat hij in de stad Kharkov zit, maar de Oekraïense grensbewaking weerspreekt dat en zegt dat hij naar het buitenland wil. Voorlopig ruilen de Afghaanse Taliban en de VS geen gevangenen uit. De Taliban zeggen dat praten even geen zin heeft... vanwege de ingewikkelde politieke situatie in Afghanistan. Wat ze daarmee bedoelen is niet duidelijk. De VS lijkt bereid vijf Taliban-verdachten te ruilen... voor een vermiste Amerikaanse militair. SP-leider Roemer vindt zijn collega Samson van de PvdA niet links. Hij noemde in het radioprogramma De Overnachting... het beleid van het kabinet afbraakbeleid... En als je dat steunt ben je niet links, zegt Roemer. Hij wees op de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening en de bijstand. En schaatser Bob de Jong draagt vandaag tijdens de sluitingsceremonie... van de Olympische Spelen in Sochi de Nederlandse vlag. De Jong won brons op de 10 kilometer. Hij was twee weken geleden nog teleurgesteld dat niet hij... maar short trackster Jorien Termors bij de openingsceremonie de vlag mocht dragen. Het weer, het blijft vandaag droog met zonnige perioden en sluierbewolking. De temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 9 graden op de Wadden... tot 12 in het zuiden en oosten van het land. Morgen wordt het plaatselijk 14 graden. Dinsdag gaat het in de loop van de dag regenen. En dat zijn de hoofdpunten. Zweden zijn iconisch. Wie kent ze niet? Onze klassieke stationcars.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 De ganzen vliegen hier over. Het beloofd een mooie zonnige dag te worden. Ik denk dat het vandaag misschien ook al wel een graad of twaalf wordt. Gok ik zo. Goedemorgen, u bent weer terug bij vroege vogels. Het is iets na half negen tijd voor onze columnist. Gisteren overleed hij op 98-jarige leeftijd, Leo Vrooman. Hij wordt gezien als een van de grootste dichters die Nederland gekend heeft. Maar naast dichter was hij ook tekenaar, bioloog en vroege vogelscolumnist. <truimert> Ik moet Leo Vrooman, dan zei ik het zelf. Leo Vroman werd geboren in Gouda, studeerde in Utrecht, vluchtte voor de Duitsers. En via Engeland en Indonesië kwam hij terecht in de VS, waar hij in 1951 Amerikaans staatsburger werd. In Nederland won Vrooman bijna elke literaire prijs die er te winnen valt. De grootste erkenning kreeg hij in 1964 met de PC-hoofdprijs voor zijn poëtische oeuvre. Vroman woonde al geruime tijd in Texas. Dus even op en neer vliegen voor een column uh, was niet echt een optie. En zodoende sprak hij zijn uh, drie vroege columns. Want hij heeft er drie gedaan voor ons in de afgelopen jaren. Die die sprak hij altijd in. Uh, dat deed hij twee keer op een krakend cassettebandje En de laatste keer deed hij dat via Skype. Luister naar die column van Leo Vroman. Scher staart. Elke paradijs heeft haar eigen vogels. In de na-lente heeft Trinity Park enige scissor-tails, plechtige scissor flycatchers, dus noemen ze maar schaarstaarten. Vogeltjes met staarten die ruim tweemaal zo lang zijn als hun roze-grijze lichaampjes. De staart schijnt op een afstand maar te bestaan uit twee veren bij hun punten iets uiteen krullen als de langgerekte handvaten van een schaartje... waarvan het uiterst kleine snaveltje dan het knipgedeelte moet zijn. Hoog in de donderwolk donkere bomen, kwerpelen ze zachtjes met elkaar... en als er een vliegt en duikelt naar een insect, is het als het tuimelen van een speelgoedendiertje... Moeilijk lijkt me dat. En dan denk ik als altijd weer aan mezelf. Ditmaal met vijf meter lange stijve broekspijpen waarin ik er dan dol op hoort te zijn. Hoe zouden we moeten wonen met zoveel ruimte nodig achter de stoelen en achter de wc? Ik weet niet waarom ik al van maart tot mei op ze wacht met mijn verrekijkertje. Wij, Tineke en ik en enige anderen, worden namelijk dinsdags en donderdags om acht uur in de ochtend naar dat park gereden om door het wandelen langer te blijven leven. Ik daarentegen hoef alleen maar stil te staan onder een arme wringende notenboom en er een paar van die vogeltjes in te zien. Dan is mijn eeuwigheid alweer begonnen. Natuurlijk zijn er altijd ook grackles, zwarte meerelgrote vogels, met ook al iets te lange staarten, die met hun kleine achterwijken meedraaien als ze aan stelver lopen. Ze kunnen als een straatjongen fluiten, met een stijgende toon, of klaken, of het geluid maken van valende zakweren. Waarvan ik de bedoeling niet goed begrijp. Ze kijken mij met hun witte oogjes even aan en maken mij dolgelukkig door te besluiten dat ik niet belangrijk ben, of liefst zelfs aardig. Er was eens een hert in Bar Harbor dat graasde terwijl Tineke vlak naast haar stond. Ik kwam zachtjes nog dichterbij en fluisterde. I love you. Het hield even op met grazen. Lichte hals en hoofd even op. En keek mij aan. En ging toen weer door met eten. Zoogdieren horen op die manier ook in mijn paradijs. En vliegjes die op hun vinger van mij zitten. En vleugeltjes poetsen. Alles eigenlijk. De Holland Baroque Society speelde het Allegro uit het eerste concerto Bona Nova van Georg Moffat. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, niet alleen het moestuinseizoen begint. Ook in veel tuinen bloeit het nu alsof de lente al is begonnen. Veel planten, magnolia, pioenroos, klimhortensia, die lopen door de zachte winter ruim een maand of voor op schema. Arnold van Vliet van de Natuurkalender verwacht de komende weken extra tekenactiviteit. Dus oppassen als je het bos in gaat of de hei op. Want er is natuurlijk een grote kans op tekenbeten en daarmee op het oplopen van de ziekte van Lyme. De eerste reinigingsvluchten van honingbijen worden ook al gemeld. Volgens Arnold van Vliet kunnen we ook bijen met het eerste wilgestuifmeel aan hun pootjes tegenkomen. Nou, nog veel meer natuur- en voorjaarsgeweld op de tweede ronde van onze Venolijn. Meldingen van deze week op 035-6711-338. Kokje Bakhuizen uit Middelburg. Ik heb vandaag in het wandelgebiedje achter de Kruidmodelaan in Middelburg een ijsvogel gezien. Het was geweldig. Jaap Hardeman, Nijmegen. Vanmiddag zag ik voor het eerst weer een salamander in onze vijver zwemmen. Marjolein Boekhoven in Dieren. Vandaag in onze tuin de eerste narcist die bloeien gaat. Op mijn middagwandeling een bloeiende longkruid, Zowel een roze als een blauwe bloem. Erg leuk, die twee kleuren. de gaat in Broek Zwarte roodstaart zingend BP-raffinaderij Amsterdam. Affin uit Nieuwerter A, vlakbij Breukelen... En vandaag heb ik het eerste lammetje in de wei gezien. Nou, dat is toch een teken voor de komst van de lente. Peter van der Vels uit Westervoort. Uit mijn keukenraam kijkend kom ik een blauwe weelde van Maag tegen. Overal broeit het lomkruid. De goudbloem bloeit nog steeds. Lenteklokjes en ga zo maar door. Marijke Broes uit Duithuizen vanmorgen hoorde ik mijn eerste groenling. Ik weet niet of het de eerste is, maar in ieder geval wel... mijn eerste groenling. Mag ik liever. lieveren? Maandenlang hield hij zijn kop. Maar deze week hoorde ik hem weer. De kerkuil. De het. Duidelijk, geen zangvogel. Mooi. Het zou een goede, goede zijn voor onze wist, deze. Fantastisch. Blijf bellen, hè. Ik ga het nummer nog één keer noemen. Schrijf het even mee. Of laat op 035-6711-338. Backtime voor twee gitaren, uitgevoerd door Bob Foster en Clem Clemson. Het was Torag. Uh, even opletten nu, want er valt geld te verdienen. Uh, heel simpel, door energie te besparen in uw eigen huis. Uit onderzoek blijkt dat 9 op de 10 Nederlanders dat al doen... maar in de meeste gevallen valt er nog wel een paar honderd euro per jaar te besparen. Natuur en Milieu, st Natuur en milieu start vanmorgen in Vroege Vogels een nieuwe campagne. Slimwoner. Elke paar maanden komt er een nieuw aanbod voor verdere energiebesparing. En om te beginnen, vanochtend, beginnen wij met spouwmuurisolatie. Nou, zometeen hoort u van Olaf van der Graag, van Natuur en Milieu, hoe die campagne in zijn werk gaat. die radstaak is met hem naar een speciaal gebouwde modelwoning die in zijn eigen energie voorziet. Het is het Eco Nexus huis in Zwolle. Manon Koopmeiners doet daar de rondleiding. We staan voor de deur van het Econexis huis En Manon, jullie zeggen dit is niet het huis van de toekomst. Dit is het huis van nu. Dat klopt, dit is het huis van nu. Waarom? Omdat we laten zien hier in het Econexis huis wat je nu al kan toepassen aan duurzaamheid. Het is net alsof je een gewone woning binnenloopt. Die staat meteen in de hal. En uh, het toilet en de meterkast. Dit is onze technische ruimte. Het is eigenlijk... Um... Ja, een beetje voor een indruk. Het heeft een beetje de grootte van een slaapkamer. Het lijkt wel een machinekamer. Ja, eigenlijk wel. Uh, hier komen alle technische apparatuur samen wat uh, dit huis duurzaam maakt. Nou, en dan lopen we hier tegen een grote uh, blauwe cilinder aan die uh, nou, minstens twee meter hoog is. Nou, het hele grote blauwe vat is uh, voor het warmwatergebruik. We hebben drie zonnecollectoren op het dak en uh, daar wordt dit vat mee gevuld en uh, verwarmd. De zonneboiler. De zonneboiler. Achter u de omvormers voor de zonnepanelen. Dat zijn drie grote kasten. Ja, drie grote omvormers. We hebben 100 vierkante meter aan zonnepanelen. Is goed voor 10.000 kilowatt per jaar een opwekking. Dat uh, grote rode gevaarte is uh, onze warmtepomp. Wij halen hier bij het Econexus huis uh, aardwarmte uit de grond. 120 meter diep uh, gaat er een leiding de grond in. Halen we de aardwarmte naar boven en dat uh, sturen we door de vloerverwarming. We hebben uh, zowel boven als beneden vloerverwarming in dit huis. We lopen door de gang naar de woonkamer met uh, de open keuken. We hebben LED-verlichting. Uh, nou ja, ik kon heel mooi naar buiten kijken hier en dan zie je dat we drie dubbel glas hebben, dus heel goed geïsoleerd. Allemaal bestaande technieken, alles wat is nu gewoon al toepasbaar. Olaf van de Graag van uh, Natuur en Milieu, uh, ja, dat dubbel glas, dat kun je natuurlijk in een bestaande woning nog wel toepassen als je wil gaan isoleren. Ja, dit zijn natuurlijk allemaal hele leuke dingen, een warmte-koude pomp. Dat is natuurlijk lekker makkelijk als je een nieuw huis gaat bouwen, maar het gros van de mensen woont in een bestaande woning. En wat kun je dan nog doen? Ja, het mooie van dit huis is dat het laat zien wat er allemaal nu al kan. En je hoeft natuurlijk niet alles in één keer te doen. Maar er is een hele serie mogelijkheden die je nu kunt toepassen. Spouwmuurisolatie, dat is echt een van de grote knallers. Daar kun je echt zo ongelooflijk veel comfort mee winnen in je huis. En je kunt er ook je energierekening enorm mee verlagen. Jullie gaan een campagne beginnen. Ja, dat klopt. Wij zien energiebesparing eigenlijk misschien als wel de grootste gemiste kans van Nederland. Er is zo'n ontzettend potentieel in Nederland om energie te besparen, om huizen comfortabeler te maken, om de energierekening te verlagen, om CO2 te besparen. Ja, die kans die moeten we gaan grijpen. En dan begin je met isoleren. Ja, isoleren kun je leren. Dat is heel makkelijk. Uh, het is in een paar uur geregeld en uh, het is ook binnen een jaar of vier terugverdiend. En we hebben ook onderzoek gedaan onder de bevolking. En dan zie je dat Nederlanders eigenlijk best wel in zijn voor energiebesparing. Alleen dat is heel moeilijk in te schatten vinden van wat moet je dan doen en wat levert het je op. Dus we hebben mensen gevraagd hoeveel denk je dat je je energierekening kunt verlagen. En 0,8% van de mensen zegt al meer dan 300 euro. Terwijl in werkelijkheid wij hebben uitgezocht dat zeker drie kwart van de mensen 300 euro of meer kan besparen. En per jaar? Per jaar, precies. En uh, 30% van de mensen kan zelfs wel 1000 euro per jaar op zijn energierekening besparen. Dus het is echt drie keer goed. Het is goed voor het milieu, het is goed voor een comfortabel huis. En het kost je ook heel veel minder geld. Dus neem die spouwmuurisolatie. Dat, uh, dat kost je rond de 1000 euro. En uh, in de jaren of vier heb je het terugverdiend. Alle huizen die zijn gebouwd tussen de jaren 30 en de jaren 70, die hebben een spouwmuur. Uh, de meeste van die spouwmuren die zijn nog niet geïsoleerd. Dus als je daar een uh, slangetje in schuift, dan spuit je hem zelf vol in een paar uur. En uh, ja, de volgende dag heb je een lagere energierekening. Manon, kun jij laten zien hoe hier, uh, dit pand hoe dit geïsoleerd is? Ja, dat kan ik zeker. Mogen jullie meelopen naar de garage? Hier hebben we dus een dwars van de woning, van de muur. Zoals je ziet is de muur 40 centimeter dik. Het is uh, houtskeletbouw trouwens. De... Het is een houtskeletbouw, 40 centimeter dik zijn de muren hier. En er zit gewoon verpulverd krantenpapier tussen. Wat is dat spul wat je nu kan indrukken met je vingers. Het lijkt toch nog wel een beetje op dat grijzige glaswol natuurlijk. Maar het voelt heel anders aan, het prikt niet. Nou, wij gaan het met glaswol doen. Wij zijn van plan om een aantal acties te gaan voeren. Om het voor mensen zo makkelijk en voordelig mogelijk te maken om hun huis te isoleren. Want we zien dat mensen het nog niet goed weg weten in isolatieland. Ze hebben ook geen zin in al het gedoe en offertes uitzoeken. Dus wij willen het zo makkelijk mogelijk maken voor mensen. Wij hebben alle aanbieders uit de markt naast elkaar gezet. We hebben goede vergelijkingen gemaakt. We hebben gekeken naar de duurzaamheid van de materialen... naar de kwaliteit van de klantenservice... en natuurlijk heel belangrijk naar de prijs voor de consument. En wij hebben de beste uitgekozen... zoals we dat ook eerder met zonnepanelen bijvoorbeeld hebben gedaan. En wij gaan dat met glaswol doen. Dus het is echt zo dat je je huis dan een wolletrij aantrekt... en dat je binnen vier jaar de kosten hebt terugverdiend doordat je de thermostaat minder hoog hoeft te zetten. Daar komt het op neer. Ja, je gasrekening gaat echt omlaag. We nou hebben we wel eens regelmatig onderwerpen in vroege vogels uitgezonden... over isoleer uw huis. En toen kwamen een aantal natuurorganisaties die tikten op de vingers... want uh, die zeiden van ja, maar pas wel op... want er zouden best wel eens in een spouwmuur van je woning vleermuizen kunnen zitten. Ja, klopt. Dat is een heel belangrijk punt. Dus het bedrijf waar wij mee gaan werken... heeft ook het zogenaamde vleermuisprotocol ondertekend. Wat zij doen is eigenlijk met een soort uh, telescoop in de spouwmuur kijken... Dus ze boren een klein gaatje in je buitenmuur. Gaan er met een cameraatje door naar binnen. Ze inspecteren op die manier de hele muur. Maar als er een vleermuisnest zit, dan gaat het niet door. Of er wordt er gekeken naar een andere oplossing. Ik kan me dus gaan aanmelden bij Natuur en Milieu. Ja, je bent van harte welkom. Op slimwoner.nl zetten we een aanmeldformuliertje klaar. Daar kunnen mensen in een minuut of twee, drie een formulier invullen over hun eigen huis. Dan krijgen ze op 3 maart van ons al een offerte in de bus. In hun e-mailbox. En daar krijgen ze een offerte op maat. Dat hebben we met Google Earth gemaakt. Dus dan wordt je huis opgemeten via de computer. Het is ongelooflijk, maar dat kan tegenwoordig echt. Dus het kost je echt geen moeite. En dan zeg je ja en dan wordt het een paar weken later geregeld. Het begin van jullie campagne, die, ja, slimwoner heet die. Dus iedereen die meedoet mag zichzelf slimwoner gaan noemen. Dat kan makkelijk als je een eigen woning hebt, maar als je huurt... Ja, dan heb je natuurlijk toestemming van de huisbaas nodig omdat de terugverdiendheid zo goed is, denken we dat het ook voor huurders interessant kan zijn. Maar je hebt wel als huurder altijd de toestemming van je huisbaas nodig. Wij zijn ook wel in gesprek met de woningbouwcorporaties om hele woonblokken in één keer te kunnen doen. Want dat is natuurlijk nog veel efficiënter. En daar zit ook wel een sociale kant aan, vinden wij. Want er zijn natuurlijk steeds meer mensen die financiële problemen hebben in Nederland. En het vervelende is dat dat vaak de mensen zijn die in de minst goed geïsoleerde huizen wonen. Die hebben dus de hoogste energielasten. Die zijn soms wel 20% van hun maandinkomen kwijt aan de energierekening. Dus om die doelgroepen nou aan een lagere energierekening te hebben... dat heeft wel onze bijzondere aandacht. Kun je als huurder nu al opgeven voor jullie campagne Slimwoner? Ja, huurders kunnen sowieso aan deze actie meedoen. Dus iedereen kan Slimwoner worden? Iedereen kan Slimwoner worden, dat sowieso. Nou, de isolatieactie van Natuur en Milieu start officieel op 3 maart. De komende twee jaar gaat de stichting dus iedereen... zorgeloze oplossingen bieden voor comfortabel wonen... Maar uh, luisteraars van Vroege Vogels kunnen zich vanaf nu al inschrijven voor uh, spouwmuurisolatie. Kijk op vroegevogels.vara.nl. En doe het snel, want onder de echte vroege vogels, onder de snelle vroege vogels, onder de inschrijvers verloten we een gratis spouwmuurisolatie. Nou, je huis goed isoleren is een goede manier om een beetje geld te besparen. Maar je eigen groente verbouwen is natuurlijk ook. Ja, ten, moet het moet wel lukken natuurlijk. Want bij mij mislukt altijd weer de helft. En dan uh, is het uiteindelijk misschien toch nog goedkoper om naar de groenteman te gaan. Ja, maar ja. als je het een beetje in de vingers hebt. Zoals Maria Vennes, de tuinvrouw hier van de moestuin. Bij het Nadermeer bij Stad, zegt. Dan, uh, nou, dan kan je er toch een aardig maaltje uit uh, eten. Ik ben weer naar buiten gewandeld. Ik sta nog even in de moestuin. Want Maria zou tuinbonen gaan leggen. Ja. Uh, maar je gaat mij dan. Uh, dat tuinbonen leggen uitleggen? Ik ga de tuinbonen leggen uitleggen, ja inderdaad. We kunnen natuurlijk, de aarde is nog niet helemaal klaar... maar we kunnen wel alvast de bakjes maken voor het voortrekken, zeg maar. Die, het voortrekken in de kast bedoel je? In de kast, die we in de, de kast kas, ja. kas gaan uh, leggen. Dat zijn trouwens ook uh, bakjes van piepschuim... Die zijn nog van mijn opa, die zijn echt heel erg oud. Dus daar heb ik helemaal. Piepschuine bakjes piepschuilen van je opa. Van mijn opa. Andere mensen krijgen de staartklokken, maar jij krijgt de piepschuim precies, bakjes. Precies, ik krijg de piepschuime bakjes. En uh, hij was dus ook kweker, dus het zit in mijn genen. Nou wat lief. Ja, ja dat is heel leuk. Dus, dus uh, ja, je hebt hier een bak staan, ik, inderdaad. daar ja, nou, doen we uh, aarde in, gewoon uh, potgrond. En daar uh, moet een, ongeveer een potje zand doorheen uh, gemengd worden. Dus dat moet je een beetje mengen? Ja, een beetje met je vingers gewoon En waarom moet je die grond nou minder rijk maken? En hier heb je die potgrond, is dus altijd lekker bemest. En dan ga je er weer gewoon laf zand doorheen ja, doen. Volgens mij heeft het met het vocht te maken, maar uh, dat weet ik niet zeker... Je weet gewoon dat het uh, ik zo Ik weet uh, gewoon ook van mijn opa dat er een potje zand om moet. Oh, <laughs> en ik heb hem zon. eigenlijk nooit meer kunnen vragen. Zoals ik inderdaad onder... van mijn moeder heb leren koken uh, en verhoudingen en hoeveel precies. meel en dit en dat, heb jij geleerd dat, dat er een potje ja, zand om moet? Ja, door de... dat, precies. Dat heb ik gewoon gezien. Uh, Omdat ja, opa dat altijd zo. Opa deed. opa deed dat zo. En uh, dus doe ik dat ook zo. Ja, ik zit ondertussen ook een beetje te <laughs> ja, voeten in het piepschuimabakje. Ja, ik denk dat het met het vocht dus te maken heeft en ook met dat het wat fijner wordt. Want, uh, dat zaad of nou ja we hebben nu natuurlijk grove tuinbonen maar ja. die Dit geen... is, uh, het bakje uh, tuinbonen, tuinbonen. Ja, het ziet er een beetje uit als tuinbonen die Dat je zijn lang, ook echt tuinbonen. te lang uh, hebt uh, laten koken ja. Laten droogkoken droog koken in een pan. Ja, ze zijn rauw, maar ze zijn een beetje ingedroogd. Dus ja. ze, zo conserveert het, zeg maar. En nou zei je dat als je ze in de volle grond doet, dan uh, uh, um, doe je de drie bij elkaar. Ja. En maar... moet dat nu bij dat voortrekken ook? Nee hoor, je kan nu gewoon zoveel mogelijk, zeg maar, als ze maar naast elkaar liggen. Gewoon leg ze maar in de aarde, ja. dat maakt ze er niet uit. Doe nu. Want straks gaan ze natuurlijk ontkiemen, dan worden het plantjes. En als we de plantjes gaan uitplanten in de aarde, dan zetten we de drie bij elkaar. Ja, dus, okay. nu gewoon... dus nu kunnen we ze gewoon willekeurig een beetje willekeurig, in een hoofdje. ja hoor. Zoveel mogelijk. Want uh, hoe meer uh, opbrengst, hoe beter natuurlijk. Ja. Dus zoveel mogelijk in de aarde. Oké. Okay. Nou, dan zetten we deze erin. En hoe, want ik ben echt gek op tuinbonen. Dat zei ik, zei ik eerder ook al. Alleen, hoe, uh, hoe lang duurt het nou voordat ze dan... Want je zet ze nu eerst in de kas. En dan? En dan gaan ze tot een uh, centimeter of vijf hoog. Ja. En dan ligt het ook heel erg aan het weer van dat moment. Maar zodra het kan, plant je ze uit... En dan uh, ligt dat ook weer aan de omstandigheden. Maar ik denk mei, juni... Uh, ja, ik denk mei wel dat we dan wel... Uh, dan kan je wel terugkomen om te ja. oogsten. En dan uh, moet je maar lekker een maaltje meenemen. En dan een tuinbonemaaltje ja. meenemen. En dan uh, kunnen we ervan gaan uh, genieten. Precies, ja. precies. De trein uh, komt hier langs. Dat klinkt altijd heel hard op mijn uh, koptelefoon. Ja. ja. Nou, ben nou ik heb je het. hier... Ben je al aan, aan het bemesten. En, maar dit is niet allemaal uit je eigen posthoop, toch? Want het ziet er wel... Het is compost wat ik van natuurmonumenten krijg. En ah, okay. er zit volgens mij gras in en allerlei andere ja, natuurlijke materialen. En zij doen het door een machine om het wat fijner te maken. Zeg maar, om het verteringsproces ook wat sneller op gang te krijgen. Ik heb wel zelf een compost die ligt... In de hoekje, op. want ja, je wijst ja. nu inderdaad naar, naar ja, links naar de precies. composthoop... hier in de, in, de, in de hoek van de tuin, die heb je wel... maar dat is dus niet voldoende om die 800 vierkante meter mee te bemesten. Nee, helemaal niet. En het is ook nog niet klaar. Dat moet nog een paar maanden compost worden, zeg maar. Dus ja. uh, die gaan we gebruiken in de loop van het jaar zo'n een beetje gaan bijmesten. En dan pakken we het van die hoop. Ja. Nou, ik ga hier nog even tuinbonen ja, leggen. Ja, Er moeten nog veel meer ik, in, dus, uh, dus uh, doe maar even ik, uh, je best. Stop ze per clubje bij elkaar zo. Oh yeah. In het piepschuimenbakje van opa Venice. Opa Ketelaar. Oh, opa Ketelaar. <laughs> Dat Verkeerd gegot. Van de familie. Oh. <laughs> hey. ja, Zo, uit het quintet nummer 3 en groot van de Duits-Deense componist Daniel Friedrich Rudolf Kulauw.